Je luistert naar The Good, The Bad en The Interesting. Een serie gesprekken waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Ik spreek dit keer met Diek Kubbe, mijn vroegere docent... aan de leraaropleiding Handvaardigheid. Van Diek heb ik misschien wel het idee overgenomen... dat een grondige kennis van het materiaal belangrijk is... om een goed ding te maken. Zou hij dat nog steeds vinden? Maar nu eerst, wat is kwaliteit eigenlijk? In principe is kwaliteit neutraal. Dat is eigenschap. Je hebt een goede kwaliteit, een slechte kwaliteit. Nu is Langsman zo gedevalueerd dat het woord kwaliteit voor iets goeds moet staan. Mm, oh ja, ja. ah. Kwaliteitseieren. Ah, ja, nou, dat wil ik ja, ja. zeggen. Het zijn eigenschapseieren. Waar? Ah, dus, dus, ja. dus, oh, het dus, goed. Zou ik er nog niet eens ja. naar gekeken Kwaliteit is neutraal. Ja, ja, ja. Maar het wordt alleen maar in positieve zin gebruikt. Ja. En eh, het probleem zit er natuurlijk toch in eerste instantie daarin dat je. Uh, kwaliteit in, in eerste plaats is op producten loslaat. Mm -hmm. uh, een, een, een, een, een ding is gemaakt en het optelt soms van wat, datgene wat, wat daar aan de grondslag ligt... dat maakt dat dat ding een zekere mate van kwaliteit heeft. Ja. Um, ja nu, zijn, nu is kwaliteit uh, uh, aan de andere kant um, afhankelijk van de wens... Of de instelling van degene die iets wil van kwaliteit. Een of ander apparaat heeft die prijs yeah. en die prijs staat voor een kwaliteit. Yeah. En denk je, hoop je, mm hoeft -hmm. niet altijd. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Bij wijnen is bijvoorbeeld niet altijd zo dat de prijs uh, nee. uh, richtinggevend is voor de kwaliteit. Maar in principe redeneert men zo. Yeah. Dus hoe hoger de prijs, hoe hoger de kwaliteit. Mm. Maar aan de andere kant ben je als consument hè, eigenlijk verplicht om zelf een soort... Uh, maar bij bijvoorbeeld uh, kunst is dat niet uh, zo. Nou ja, nee. Maar uh, dat is het verschil. Hè, want kunst is geen, geen product wat, wat, wat een functie heeft. Uh, het is minstens geen functie dat het, dat het uh, een, een gereedschap is. Nee. Um, de functie van de kunst is, is nou ja, misschien wel... Het uh, zou een functie kunnen zijn dat het iets teweeg brengt. Ja. En dat is dus een emotionele functie. Nou ja, dat zou je, dat geldt... voor een hoop kunstwerken. Maar als je kijkt naar de kunstmarkt... Dat is een dan klopt dat weer niet. Nee. Dus als we prijs aan nee. kunst gaan koppelen... Ja, dan... dan wordt het moeilijk. Ja. Want prijs wil niks zeggen over kunst. Want nee, toch? In alle eerlijkheid... Uh... Chagall is een, een vieze kunstenaar, maar hij heeft hele hoge prijzen. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus ik vind het wel kitsch. Dus, ja, maar, dus dan ga je over andere, andere, andere criteria praten. Wat is kunst dan goed? Een kunstwerk, een beeldend kunstwerk. Waar moet het aan voldoen? Volgens jou dan, hè? Hmm. Even persoonlijk. Gewoon jouw ja. mening, wat vind jij? Ja. Ja. En is, wat ik ook heel benieuwd naar ben, is dat veranderd, dat idee... van, hmm. van wat je goed vindt. Ja, is dat hetzelfde als wat je dertig jaar geleden goed vond? Nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Um, dat, dat, dat, dat is ook een beetje de kern van, van, van het probleem. Dat je uh, kwaliteit, als je dat als, als persoonlijke uh, um, ja, eigenschap gaat, gaat uh, benaderen... Hè, van ik, ik kijk naar iets en ik vind iets kwaliteit hebben... Mm -hmm dan heeft dat te maken met, met ervaringen opvoeding en opvoeding... en leren en contact met andere dingen. Dus dan wordt het een, een, een totaal som van ervaringen. Uh -huh. ja, hoe breed die ervaringen ook mogen zijn. En daar bouw je langzamerhand een kwaliteitsoordeel aan op... Yes. samen met je persoonlijkheid. Yeah, yeah. Ja, of je romantisch of, uh, hè, of, of koude kikker bent. Hè. Dat kan even goed. Dus... Yeah. Uh, dus dat bepaalt voor je eh, emotie eh, voor een deel wat je kwaliteit vindt. Dus je, je, door die opbouw in de loop van je leven krijg je een, een, een, een bepaald soort kader waardoor je naar dingen ja. kijkt en dan. En als valt we het nou even binnen. over jouw kader hebben, ja. wat vind jij goed? Weet of wat ik niet. vond je goed? Um, Ah ja, dat heeft inderdaad met een bepaald soort educatie te maken. Dat, dat ik Want ik doe weet nog wel, ja. ik, ik kreeg les van jou, dat is inmiddels ook alweer honderd nou ja, ja. jaar geleden, maar langer ja. in de vorige eeuw. Ja. En uh, vorig millennium zelfs. En toen vroeg je, ineens van de allereerste lessen, ja. vroeg je aan alle uh, kinderen uit de klas. Ja. Nou, wat uh, vind je de beste kunstenaar? Of de mooiste kunst of zo. Ja. En toen zei ik Dali. En toen zei jij: Over vier jaar vind je dat niet meer. Zoiets zei hij toen tegen mij. Ja, misschien ik zei... heb ik het wel harder gezegd, maar de bedoeling was eigenlijk erachter. Uh, je hebt nu een soort, soort kader, een soort, soort ervaring. En, en, en dan, door, misschien een beetje, het klinkt een beetje denegeerd, maar door gebrek aan. aan de hoeveelheid werken die je gezien hebt en, en uh, het ontberen van, van kunsthistorische en kunstbeschouwelijke achtergrond, uh -huh. uh, is, is Dalí voor, voor de meeste mensen topkunst. Yeah. En uh, dat mag iedereen vinden, uh -huh. daar gaat het niet om. Ook na vier jaar opleiding mag je dat vinden. <laughs> eh? Maar er moeten wel een paar voetnoten bij gezet worden. Yeah. Eh? Dus... dus, dus uh, uh, en, en dan praat je vanuit, vanuit een opleiding. Hè? Ja. Een opleiding, beoogd. Nou ja, de horizon. Ah, Oké, okay, maar te dat redenen. was dus niet jouw mening of zo? Dat was... oh, uiteindelijk wel, dan vind ik de rommel. Ja, ja. <laughs> laat dat duidelijk zijn. Nou ja, hij kon wel wat. <laughs> ja, ja, ja, ja. Goed, daar gaan we het andere keer over. <laughs> <laughs> nee, goed, het is natuurlijk zo. Uh, ja. En, en uh, uh, het grote gevaar van, van, van, van, van laat me maar zeggen... Uh, een, een, een verdere uh, ontwikkeling in de, in de kunst. En als je zelf ook mee bezig bent en, en uh, uh, uh, uh, kijk je, dan, dan is de oude popmuziek van vroeger niet meer zoals die nu is. En daar kan je uit nostalgie aan teruggrijpen, maar je kunt ook zeggen, ja, dat heb ik nou echt achter me gelaten. Mm. Uh, die periode, dat, dat, is, dat is voor mij niet meer interessant. Dat boeit mij niet meer. Yeah. Dat is voor mij uitgemolken dingen. Als ik er naar kijk, dan heb ik hooguit uh, een nostalgisch gevoel. Wat ik mm -hmm. terug probeer te roepen via dat kunstwerk. Van, oh ja, toen was ik dat en dat. En, en toen lifte ik naar uh, Marokko. En weet je wel, dat soort dingen. Yeah. En uh, uh, dan krijgt het zijn eigen, nou ja, sentimentele plek. Mm -hmm. Dat mag, er is, is niks mis mee. Ja. Yeah. En zo heb ik een paar uh, uh, zware teleurstellingen moeten, moeten incasseren. Willens weten wetens bijna. Dat ik uh, naar tentoonstellingen ging van uh, kunstenaars... die toen ik mijn opleiding zat favoriet voor mij waren. En dat ik bijna huilend de tentoonstellingen uitging. Zeg. Om, omdat ik dacht, ja, het is me iets ontnomen. Ah oh ja, ja, ja, ja, ja. Omdat het... Omdat het zo tegenviel. Omdat en dat is dus het... dan jaren later. Ja. Ik had het laatst met ja. Dibbets... Ja. Ik ja. was fan van Divid, van zijn ja. perspectiefse correcties. En ja. van zijn, zijn perspectiefse juist, wat was het, incorrecties. Dat hij die ja. ramen ja. op een platte muur plakte. Ik vond het hmm. fantastisch. Ja. En helaas was hij in het stedelijk. Het ja. hele saaie... Ach, ik dacht, jezus, man. Ja, ja. ja ontluisterd. Ja, ja. was zonde, ja. ja. ja. ja. ja. Nou ja dus dan, dan, dan, dan kom je buiten en het is ietsje ontnomen. Nou ja, ja. ja. En daar, daar ben ik niet blij om. Dat is me een paar keer overkomen. Okay, yeah. Dus, dus de, de, de, de, de highlights van vroeger zijn niet meer datgene waar je nu nog iets mee kan. Mm. En, uh, en dat is een beetje dus het probleem. Vroeger was, was vroeger dan alles beter? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Nou, het is wel zo dat je uh, zelf naïever was. Oh, yeah. En misschien ook wel dat de kunst nog wat naïever was. Maar nou, misschien was het ook wel dat er gewoon minder was. Ja. En dus je had minder ja. gezien. Ik ja. heb het met bepaalde... Uh, ik, in de jaren tachtig luisterde ik naar ja. obscure punkmuziek. Ja. En daar was er niet zoveel van. Het was ja. moeilijk te krijgen. Ja, ja, ja. Dus als ik een plaat had, dan was hij supergoed. Ja, ja. En als ik hem dan nu terug hoor, denk ik... Ja, ja, ja. En inmiddels is punk ja. wat mainstreamer geworden. Er ja. zijn heel veel verschillende platen van uitgekomen. Dus ik heb daar heel veel meer van geluisterd. En ja. is, zo goed is het niet meer. Zou het daar ja, ook mee te maken dat, hebben? dat kan het mee te maken hebben. En, en, en dat is... Uh, um, ja... Nou, uh, uh, Kijk even of ik dat pathetisch kan noemen. Uh, dat is de treurigheid van ouder worden. Mm. En de treurigheid van opeenstapeling van ervaringen, nou ja, het... die je die, die, die wijzer uh, wiser en sadder maken. Hè? Maar ja, is dat zo? Want het is toch niet dat het alleen maar slechte dingen zijn? er nee, komen er ook goede dingen Ja, er zijn ook goede dingen. Ik bedoel, ik draai nog steeds muziek van toen, ja. huh? waar, waar ik nog steeds iets mee heb mm -hmm. en wat ik nog steeds goed vind. Mm. Uh, dus dat is niet altijd het geval. Maar, uh, maar toch ook dingen van ja. nu, toch? Ja, ja. zeker. Ja. Ja, die maken het leven toch ook ja. aangenamer? Ja, nee, ik, ja. ik ben geen zure, uh, nee. grumpy old man. Maar dat is ook uh, interessant. Uh, om, uh, dus de, de, de, de kick van het leven is toch dat je, dat je nieuwsgierig en vitaal blijft. Mm -hmm. en het vitaal wil niet per se fysiek zijn, maar dat je. Uh, ja, ja. Uh, ja, uh, nog steeds verbaasd kan zijn van wat er gebeurt en dat omarmt. En kunt genieten van mooie dingen. Want ja. ik, ik kijk hier om me heen, ik mm. zit hier in jullie huis. Mm. boordevol mm. met mooie dingen. Mm. Daar ben je toch wel altijd naar op zoek. Dus dat is een soort van kwaliteit, dat moet mooi zijn. Toch? Ja, en dat is, het is uh, uh, iets waar ik uh, mezelf plezier mee doe. Maar tegelijkertijd is het iets waar, wat mijn eigen achterdocht ten aanzien van mijn eigen werk oproept. Okay. Uh, want esthetiek is eigenlijk geen norm voor goede kunst. Oké. Okay. Dus uh, dat ik in die val trap, willens en wetens, hè, ik vind dat leuk, ik vind yeah. het prettig om dingen te maken nou ja, waar, ik, waar ik maar met genoegen naar terugkijk. Uh, nog veel erger, het wordt bijna narcistisch. Ik, ik, ik wil heleboel dingen die hier hangen en staan nooit kwijt. Nee. nee. Klaar, die heb ik gemaakt. Ja. Uh, Valt dood allemaal met nee. jullie centen. Ja, ja, ja, ja. Uh, uh, uh, dat, dat is een deel. Uh, maar uh, uh, dan besef je dat het ook deel uitmaakt van een zeer behoudende traditie en van, van, van ambacht... Uh, Jouw werk. Ja, mijn werk. Ja, ja, ja. Schoonheid, wat jij prettig vindt. Uh, ook al kan het... ook kan het, uh, uh, in elke die kunsttermen... verontrustend werk zijn. Mm -hmm. He, de, de, dit hoeft niet allemaal te pleasen. Ja. Maar binnen dat... binnen dat... dat, dat, dat, dat, dat, dat schuren... voldoet ja. ja, ja, het is, nog steeds... Het, het, binnen, de, binnen, de, uh, binnen de termen... en het kader van... Um, mwah, dit, kan, dit is acceptabel voor, voor menig uh, toeschouwer. Ja, ja, ja, ja, maar het, het is ook uh, inderdaad ambacht noem je. Ja. Het is echt tot in de puntjes. Uh, zo ja. super netjes met de hand en zo'n materiaalbeheersing. Ja. En, uh, is, dat, is dat heel belangrijk of is dat alleen voor jouw werk belangrijk of zou dat voor alles belangrijk zijn? Die... Alleen voor mijn werk. Alleen voor jouw werk. Nee, erg nog alleen voor mij is het belangrijk. Okay. Maar materiaalkennis, ja. dus het, het snappen van het materiaal waarmee je werkt, is voor mij een voorwaarde. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, dat, dat weet je, dat, dat ik werk vanuit een idee. Mm -hmm. En vanuit het idee kies ik materiaal, formaat, uh, alle dingen komen, het zijn secundair aan het idee. Ja. Dus ik probeer het idee vorm te geven. Ja. Dat is wat anders, dat ik een paar potjes op een rij zet... en dat zo precies mogelijk ga te schilderen. Nee, nee, nee. Dus in die zin ben ik ver van dat, van dat idee van, van, van, van werken en van kwaliteit... waarvan een kunstwerk zou moeten voldoen. Maar goed, maar je hebt een idee, maar, het maar je het wel. door de dingen waarmee je kunt werken. Ja. Heel veel plastic zie ik niet, bijvoorbeeld. Nee. en dat, dat, dat, dat ervaar ik als, als een gebrek. Oké, okay. ja, ja, ja. Dus ik, ik zie mijn werk binnen een zeer... Klein, dus maar één zonnestraal van de, van de zon, okay, maar dus, dus omdat je bepaalde materialen niet beheerst... is het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg. Dus je zegt eigenlijk wel... die materiaalbeheersing zou wel belangrijk moeten zijn... om iets goeds te kunnen maken. Denk ik. Ja, ja. ja. ja. en je hebt ook lessen gegeven... want je, je hebt lessen gegeven hier aan de Hogeschool voor de kunsten, de, de ja. leraaropleiding uh, Handvaardigheid... Ja maar ook aan de designacademie in uh, Eindhoven zit daar een ja. verschil, zat daar een verschil in. Dus hoe je daar omging met materiaal. Ik heb van jou les ja. gehad, ja. materiaalkennis. Daar ging het voor een heel groot deel om. Dat ja. was heel belangrijk. Hè. Hoe werkt hout? Ja. Wat kan je daarmee? Ja. Hoe werkt metaal? Wat kan je daarmee? En wat kan je in een doka? Dat zijn verschillende dingen. Ja, technieken. Ja. Uh, hoe zat het in uh, Eindhoven? Eindhoven uh, was een totaal andere opleiding. Ja, ik kan me voorstellen. Ik zat daar eigenlijk als... Uh, uh, ik heb daar twee, twee dingen gedaan. Um, ik heb een tijd lang boetseerlessen gegeven. Klei, driedimensionaal, abstract, vormgeving. Wat is voor en achter, boven, onder? En hoe combineer je al die kanten aan elkaar. Ik gaf daar opdrachtjes voor en dat was erg leuk. Want dit waren mensen die gingen uiteindelijk stoelen maken? Ja, ik heb ze ook in het latere jaar gehad. En dan sprak je op een hele andere manier met ze, conceptueler. En je hebt daar een hoeveelheid materialen en een aantal werkplaatsen... ...onvoorstelbaar, met de desbetreffende expertise die daar uh, ja, is. Ja, ja, ja. Dus je kon een, st een student met, met een verfrommeld stukje papier... ...naar de werkplaats sturen en zeggen... ...vergroot dat, wij spreken in, in, in plastic of in cement of ah, dus, whatever, zoek dus, het uit. Daar was die metaalkennis veel minder belangrijk. Ik, ik hield, hield me nergens meer mee bezig met materiaal. Maar ook voor die studenten niet? Nee, de studenten die kon dus in samenspraak met een, met een, met een zeer deskundige assistent... Ja, ja. Uh, ...bijna alles voor elkaar krijgen. Ja. Tot, tot, tot hele modellen van standaardstoelen met boormachine en alles erop en aan, weet je wel, zo'n ja, zo zo ja, toestand. Dat konden ze levensgroot in een model maken. Ja, ja. ja dat doe je niet met je figuurzaagje. Nee, nee, nee. dat, dat is een ander, ander aspect van, van, ja. van, van, van, van vormgeving. Ja. En dan is jouw rol veel meer uh, een, een eentje van, ja, waar kies je op? En dat is wat ik uh, belangrijk vind aan kwaliteit. Uh, ik heb het misschien ook nog wel bij jullie over gehad... Uh, in jullie eerste jaar. Weet ik niet zeker meer, want ik heb zoveel geluld doen... dat ik het niet meer weet. Maar ik heb, geloof ik wel, studenten vaak voorgehouden... naar waar je ook bent en wat voor omstandigheid ook. Je moet altijd om je heen kijken en zeggen... ja, dit is nu wel zo... Maar hoe zou ik het gedaan hebben? Mm -hmm. Als ik een bepaalde omgeving heb... of, of, of, of een lamp of wat er ook... Eh, als je naar kijkt... Dan, ja, ja, wat vind ik er nou goed aan? En, en waar heb ik nou mijn twijfels over? Het is een hele oefening, ja. En, en dan... Hè, wij spreken hoe hoog deze lamp boven tafel hangt. Mm -hmm. Is dat de juiste hoogte? Hm, ja, hij hangt wel zo, maar... waarom zou ik dat als... als uh, waarom zou ik het uh, aannemen als goed? ja. Yeah, yeah. Oké, okay, dus altijd kritisch overal naar blijven kijken. Ja, maar ook op jezelf betrekken. Ja, zeker dus, ja. op jezelf yeah, treft, yeah. Dus uh, als ik ergens ben, uh, probeer ik steeds um, um, ja, uh, af te tasten yeah. wat de omgeving met mij doet en wat ik met de omgeving zou doen. Ja, ja, oké. En dat vind ik een, een vitaal aspect wat voor mij een heel groot deel uh, uh, bepalend is voor een kwaliteitsoordeel. ja. Yeah. Want dat impliceert, als het goed is, niet alleen mijn arrogantie, mm -hmm. doe dit even opzij, want ik weet het beter, ja, ja. maar ook andersom, van wauw, dit had ik niet voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dus het moet, het moet een, een, een pulserend iets zijn mm -hmm. tussen bewondering en kritiek. Mm. Het moet geen bedweterig iets zijn. Ja, ja, ja. Niet zijn van, nou, ik, ik ben zo oud en ik heb zoveel gestudeerd... en ik weet zoveel, uh, ik weet het beter. Nee, nee, nee, nee. Een, een deel van, van het genot van mijn leven is bewondering. Ja, ja, ja. en goed kunnen kijken dus. <laughs> en joken. <laughs> ja, goed kunnen kijken, maar, ja. maar, maar, maar, maar, maar, maar kijk... Uh, ik heb hier één ding aan de muur hangen... Dat is een vierkant, vierkante kubus. Die wil ik ook echt helemaal vierkant hebben. Ja, Steen. Ja. ja. Een exacte kubus. Exacte alle, kubus. Alle, ja. alle ribben scherp. Ja. Die hebben ze over moeten doen. Want ik heb bij de steenhouwerij gezegd, ik moet de kubus hebben scherp. Zwart, zwart, zwart, mag geen spatje op zitten. Zwart, ja, maar dat hebben we niet, ja, ga maar voor zorgen. Steen, ja. Steen, ja. Met kubus. Ja. Ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja ze. Het is klaar, kom maar kijken. Nee, Want die kantjes afgerond en die oh, ja. vlakken waren een beetje bol. Nee, en... ja, doe maar over. Ja, oh sorry, sorry, sorry, dat heb zo gedaan. En dan heb ik, heb ik een, een, een, een antieke lens op bevestigd. Ja, ja. Beneden heb ik, heb ik een ronde steen gevonden, ergens in een rivier. Ja. Ook zwart. Daar heb ik een gat in geboord voor een stuk. En daar heb ik de lens ingeplaatst. In de diepste. Ja. Dit ding, het blok met die, met die lens op, heet kijken. Het ding dat beneden hangt, heet zien. Ja, ja. Daar gaat het om, hè. Wat is het verschil tussen kijken en zien? Dat is een moeilijke vraag. Maar dat mag je lekker uitleggen. <lacht> Ik Zoek het maar uit. <lacht> nee, leg uit. Dat willen <lacht> mensen toch weten. Ja. Ik weet het niet zeker. Hè? Ja. Dit, is, dit is een beetje mijn, mijn idee erachter. Dit is kijken. Dat vierkante. Hè? Dat, dat, okay. Die kubus met een uitstuwende lens erop. Ja. Is kijken. Dat is iets actiever. Ja. En zien zitten is meer introspectie. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat die lens in dat gat, in die donkere steen weggezonken is. Omdat de blik wat van buiten naar binnen valt. Ja. In de hersenen een proces teweeg brengen. Ja, ja, ja. Dus het ene is... laat ik zeggen, daar wat jij zei... actief, ja. zoekend, kijken... En dat is iets je... is... wat jij zegt... dat moet je, ja. zeker als vormgever... Ja. moet je Veel kijken. En hoe doe ja. je dat? Heb je daar tips voor? Bijvoorbeeld, waar ik als student... Uh, ik ging toen... ik fietste elke dag een tijd lang... langs het stedelijk... en dan ging ik uh, even naar binnen... En dan ging ik kijken. Maar mm. ik had eerlijk gezegd nog niet zo'n goed idee waar ik naar, naar, moest, naar moest kijken. Mm. Want het was allemaal Ik snap de kunst helemaal niet. Ja. En wat er allemaal hing, weet ik veel, wat het allemaal mm. betekent. Ja. En ik had het idee dat je het allemaal moet snappen. Maar volgens mij is dat niet helemaal zo. Volgens mij kan je ook mm. gewoon kijken. Maar waar mm. moet je dan naar kijken? Weet ik niet. Ach, kom op, <laughs> dat weet je wel. Waar moet je naar kijken? Als je, wat, wat, wat, wat, hoe kan je kijken? Nee, dat, dat, dat is... Uh, uh, uh, dus dat is, dat is dan die kunstbeschouwing? Ja. He, dus, dus dat je... nou, stel, geef maar dat, dat voorbeeld van jou. Van je loopt een museum binnen... Ja. waar je nog nooit geweest bent. En je, je loopt zaal 1, 2 en 3... en je loopt er door. Ja. Het kijken is... Zie ik iets wat mijn blik vasthoudt? Ja. Dat, hè, dat is even los van kunstgeschiedenis en kennis. En, uh, je loopt daar en. Hé, hey, wacht even. Iets raakt je daarin. En dat heeft inderdaad te maken met je verleden of met je ziel of met mm -hmm. je humeur desnoods. Yeah. Je hebt net ruzie gemaakt op straat, iemand heeft je, met, met je fiets overreden of whatever. Yeah. En je, je, je fiets ligt in kreukels en je komt in het museum binnen en je ziet daar een zeer gewelddadig schilderijen. Dan blijf je even kijken. Dus je gemoedsgesteldheid heeft ermee te maken. Okay, en, yeah. en, dus, dus, dus het enige uh, actie die daar dan plaatsvindt is... Huh? Je stopt. Ja. Dat is in principe eigenlijk al genoeg. Je kijkt dus, nou, misschien een paar seconden naar zo'n ding, want meestal blijken we. Ik heb het als vanuit je bent een vormgever of je bent een kunstenaar of je bent een designer Je maakt dingen. Dan moet je toch iets. Dan gaat het om iets meer dan pure emotie. Dan gaat het ook over. Ja, maar daar ben ik niet blij om. Nee, nee. Okay. Um, uh, het is een klassieke vraag of kennis je verrijkt mm, yeah. en um, ook dit heb ik wel eens ooit <laughs> studenten losgelaten yeah. vroeger toen ik nog jong was eh yeah. uh, ik heb toen een keer als voorbeeld ook een, een, een, een mooie zomerdag en, en, en, en, ik, en ik fiets op mijn fietsje. En ik ga hier zo tussen de weilanden en bla bla bla. Ik fiets een eindje. En Op een gegeven moment ben ik moe. Ik zie daar een heel groot veld met bloemetjes. En ik ga, he, he, ik ga in het veld bloemetjes eventjes rustig liggen. En ik kijk naar de wolken. en Volledig relaxed. Nou, en ik stap weer mijn fietsje. kom thuis en, en kom hier. En, en Joke vraagt, nou, hoe was het? Ja, ah, leuk, ik heb een van bloemetjes gelegen. Oh, oh, wat voor bloemetjes, ja. Weet ik veel. Bloemetjes. Oh, dat is wel Dan moet ik nog eens een keertje laten zien wat voor bloemetjes, hè. Oh, zoiets. Nou, dat kan mij aanzetten om de volgende keer daar naartoe te gaan. Ja. En dan een boekje een mee boek te nemen, nemen en, die, en die bloemen gaan determineren. Ja, oké, okay, maar je kan natuurlijk ook zonder die... Dat kan je natuurlijk ook gaan liggen en gaan kijken. Bijvoorbeeld naar de verschillen tussen de bloemen. Zonder te gaan achterhalen hoe het ja. ze precies ja. Gewoon zit een bloemetje in elkaar. Dat met kan je, kijken. Ja, dan, dan, dan ben je dus inderdaad in detail aan het kijken. Ja. En, en een grote mate van misschien wel natuurgenot ja. betrekken. Toch, want dat, ik denk dat... dat, dat Oké, okay, dat is helemaal prima. Dat, dat is iets wat het... volgens mij kan je dat in een museum ook doen. Ja, precies. Bijvoorbeeld in een zaal waar je alles saai vindt. Hm. Toch... Toch tien ja. minuten lang gaat kijken naar het allersaaiste schilderij. Ja. En daar kan je nog een emotie Monog uittrekken ook. Een monochroom schilderij, wit. <laughs> volgens mij. Dat, ja. Als je tien minuten dan kijkt, zie je alle details. Ja. Toch? En dat en kan een gemoeds. Uh, uh, uh, hoe heet dat? Gemoedsdingen uh, teweeg brengen. Ja, ja. En dat is prima. Hm? Dat is hartstikke mooi. Ja. Want dat is in zekere zin een authentiek gevoel. Ja. Eerlijk, hè? En, en, en, je ontmoet het, onvoorbereid, huppakee. Ja. Maar nu, die kennis. Hè? Dus ik heb op een gegeven moment het hele weiland gedetermineerd. Alle bloemetjes ken ik, paardenbloem, roterbloem. Sleutelbloem. Dottel. Dottel. Ja. Alles ja. heb ik bij naam. En ik weet inderdaad hoeveel we stampertjes en meeldraden, een hele ja. maak, weet ik. Ja. Nou, dan is de centrale vraag, hè? als ik weer in zo'n uh, weiland terechtkom, geniet ik dan meer of minder? En die vraag kan ik niet beantwoorden. Nee. Ik heb maar een vaag idee, nee. vermoeden dat het mijn leven verrijkt het, door die kennis. Maar het kan evengoed een blokkade zijn dat ik niet meer authentiek kan kijken. Ja, ja, want je wordt dan professioneel en je kan dan niet meer ontspannen Wala. in een weilandje. Ja. Maar goed, dan ga je ergens anders zijn om te ontspannen. Ja, goed. Maar in in zo'n museum ja. loop ik binnen met een enorme bagage ja. aan wat ik in mijn leven gezien heb. Ja, ja, precies. En... Dus voor jou is een museum moeilijk. Ja, maar voor mijn studenten, die neem ik binnenkort mee naar musea. Ja, ja. Sommige daarvan zijn waarschijnlijk nog nooit in een museum geweest. Ja, moet je een eye-opener. Ja, toch? Ja. ja, waar moeten ze dan naar kijken? Ja. ja, ik weet het wel. Dat doe ik met mijn dochtertje ook wel. Dan dwing ik erom even ja. toch iets langer me niet ja. meteen mee te slepen naar de ja. winkel. Ja. Nou, uh, en dan kom je dus in, in, in het... Uh, uh, ik ga er even op in, zo. Ik niet erg, vind. Eh. Uh, ja. um, het probleem dat uh, wij in de westerse samenleving uh, er niet onderuit kunnen of willen... om door middel van gesprek, woorden of misschien zelfs logica uh, het pad af te steken... om sneller tot een bepaald doel te komen. Wij denken door het gebruik van woorden... Um, effectiever dingen te kunnen bewerkstelligen. Ja. Dat staat haaks op uh, uh, um, traditionele waardes die in, in West-Europa al lang niet meer kan vinden. Maar uh, wat ik zeggen, het oude Japan. Ja. Of misschien wel het oude Egypte. Mm. Uh, waar niemand een probleem mee had om zijn leven lang met een uh, uh, een, steen, een andere steen te polijsten. Hè? Die, die, die, die, die, die gaf beeld uit basalt. Dat is het hardste steen wat jij bekam. Dus uh, uh, de, uh, het leerproces van die traditionele beschavingen is gebaseerd op ervaring. Okay. En niet door woorden. Niet door de theorie, maar door, door het doen. Mm. Dus het vele doen verdiept jou en de kennis omtrent trendmateriaal en wat whatever. Yeah, yeah. Ja? Dus de, de, de hele Zen-theorie, uh, wat ze het theorie mag noemen, is daarop gebaseerd gebaseerd. Ja, maar je hebt ook wel, er zijn ook wel voorbeelden van dat het overdreven is. Dus uh, die, die Japanse sumo worstelaars, ja, ik weet niet was. of je ooit die documentaire hebt gezien. komen dus, verkitsde vrouwen cul. Nee, maar dat was, even, dat was echt een hele ja. oude mm. he, die, die gingen dan naar een sumo school mm. en dan zaten ze elke dag doen ze Bepaalde hele simpele balansoefeningen die ze ja. tot in de perfectie uh, uh, uh, onder de knie hebben. Ja. En er was er, op een gegeven moment was er een groepje Britten, hele dikke Britten, die in de pub hadden ze gezegd... Weet je wat, we gaan sumo-worstelen. <laughs> ja, oké. Okay. En die zijn gaan sumo-worstelen. Ja. die zijn dus gaan kijken, nou, hoe werkt dat? Oké, okay, nou. En die werden kampioen in Japan. Die waren beter. <lacht> dus die, toen was het ineens... in Japan allemaal paniek. Wow. Toen mochten mensen van buiten Japan... niet meer meedoen en zo. Dat was echt... Een, die waren gewoon te ja. goed. Ja. Omdat die hadden... Ja. De, die gingen ja. er dus even anders naar kijken... in plaats van vanuit een traditie. Ja, waren ja, efficiënter. Ja. Hè? Ja. Ging gingen het ja. efficiënt benaderen. Ja. Maar Dat is de decadentie van dat soort dingen. Hè? Ja. Dus een traditie... kan, kan verstarren... De t maar die in, in, in Japan, dat is ook allemaal onzin. Dus een heleboel dingen ja. die, die zijn totale vrouwenkunde. Ja, lijkt nee? me ook, toch? Ja, natuurlijk ja, is dat De Master Apprenticeship gaat daar ja. volgens mij soms te lang ja, door. Ja, dat is alles. Met, met, met, met, met, met judo, met kendo, met, met het boogschieten ook. Volgens mij ook. Dus, met, allemaal. Uh, met sushi bakken ja. ook. Ja. Ja. Ja. Dus, dus, dus dan, dan, dan, dan claimen ze een bepaald soort superioriteit vanuit die traditie, ja. maar die bestaat niet meer. Nee. Nou ja, of het kan wel, hè? want als je dan kijkt naar bepaalde details, die zijn wel zo tot in de puntjes onder de knie. Ja, so what? Maar of het er nou echt toe doet. Ja. Ja, ja, ja. Maar misschien geeft het een bepaalde rust en je zou daar weer een scène aan kunnen plakken. Ik, ik wantrouw dat eerlijk gezegd allemaal, maar goed. Maar in essentie is het wel zo dat, dat, dat, dat er twee visies bestaan over leren. Leren door de theorie te bestuderen, mm -hmm. of door de boeken te lezen... of door er veel over te praten, of ja. over, uh, te discussiëren aan tafel... en van meningen te verschillen. Ja. Of te zeggen, ja, hier is het materiaal. Ik ben het voorbeeld, want ik ben de meester. Volg mij en zie maar dat je net zo goed wordt als ik. En je hebt natuurlijk ook de derde, hier is het materiaal. Zoek Klooi het maar wat. Ja. En dan gaan we nou, later eens even kijken ja, of het Maar, maar we zijn het wel is. over eens, als, als, als het echt vanuit het klooien gaat beginnen dat dat uh, uh, uh, nodeloos, denk ik, vaagteken, veel tijd verspeelt. Ja, dat kan. Ik zit de laatste tijd een beetje aan te twijfelen. We zaten heel erg in... Uh, Hoe lang geef in... je dan de tijd? Nou ja, ja, kijk, als je zegt, ga lekker klooien... Hmm. En dan, na een niet al te lange periode, natuurlijk, hey, kijk wat heb je gemaakt. Maar dat is niet al te langer, drie jaar? Nee, joh, veel korter. Nee, dat gaat over een aantal weken. Nou dan. En dan... <laughs> nee, je gaat niet iemand drie jaar <laughs> laten klooien... en dan ja. ah, ah, nee, dat je <laughs> Dat had veel beter gekend. Ja, ja. Nee, dat heb je drie ja. jaar verspeeld, ja, ja, ja. inderdaad. Maar ja, dat is ook. Uh, uh, ah, Oké, okay, maar je zegt gewoon: dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, dat is, dat is zo moeilijk. Die van, daar valt eigenlijk geen, geen, geen uh, zuiver oordeel over te vormen in termen van onderwijs. Het ja. is buitengewoon moeilijk. Hè? Jij hebt dus die handvaardigheidskant kant gedaan. Ja. Uh, wij waren van mening. Hè? Dat is ook maar een mening, maar dat is ook wel doelgerichte mening. We waren geen kunstacademie, maar heel doelgericht. Waar we waar Dit en dit en dit willen we bij jullie te werk, ja. uh, hoe heet dat, uh, uh, bewerkstelligen. Mm -hmm. Dus dit is onze methode. En dat heeft dus sterk vervlochtenheid met ambacht. Ja. Materiaal, gereedschap, omgang, weet ik veel ja, wat we ja, van ja. daaruit werken. Uh, lang geleden, ik weet niet of het nog zo is... ...maar uh, was dat bijvoorbeeld in, in de academie van Dan Bosch... ...dat de mensen daar werden aangenomen, uh, uh, ook met uh, de kunstacademie... Ah, ...ja, jij, jij hebt wel talent en dit en dat, maar kom maar binnen... En dan uh, kwamen ze daar binnen en zeiden ze van nou, daar is een werkplaatsassistent als je vragen hebt. En uh, uh, daar heb je een, een, een studiootje, een atelier. En laat maar zien waarom je hier komt. Ja, ja, ja. Met al je idealen en je plannen en, en, en je bevlogenheden en, en, en je enthousiasme. Oké, okay. uh, over, nou, over 2,5 maand laat je eerst de werk zien. Ja, ja. En daar gaan we het toch over hebben. En als je hulp nodig hebt, is daar het werkplaats als ja, ja, ja, ja. Oké? Okay? Ja. Ik weet niet of dat slecht is. Nee. Ik denk dat het weinig effectief is, maar effectief in de zin van productie. En het kan dus heel productief ja. zijn. En je zegt, ja, mijn ogen, maar oh, mijn godverdomme, ja, ik ben hier wel met mijn talent gekomen, maar waar baseer ik het eigenlijk op? Maar goed, maar ik denk dat dan heb je natuurlijk ook over een, een bepaald type student. Want ja. bijvoorbeeld op de leraar okay. aan het ja. werd zelfs ik aangenomen. Maar op een kunstacademie we hebben nog spijt. is nog maar de vraag <laughs> of dat... <laughs> He, er was geen toelating. He, dat nee, dat is een andere stap. categorie. He, dat, ja. Ik denk dat als je dat nu ook bekijkt met de, de, waar ik lesgeef... iedereen wordt toegelaten in ja. principe. En, en, dan, en dan, dan zien we wel waar, waar, waar en of het En dan, is dan, je dan, dan moet je, dan je dan. dus op een hele andere manier moet ja. je daarmee omgaan, denk ja. ik. Toch wel. Nee, maar in die zin is, is het ook... Uh, um, uh, ook niet zo'n gek concept hoor. Um, want op de Academie in Eindhoven, de Design academie uh, hielden we het heel nauwkeurig bij. Er waren, waren uh, tamelijk strenge toelatingseisen, mm -hmm. want er waren wel duizend ja. mensen ja, ja, die wilden precies. komen en ja. er was maar plaats voor honderd. Ja. En ze moesten met hun eigen tekeningetje wat ze thuis gedaan hadden of op cursus. Ze moesten aankomen, een mapje met werk, en ze moesten op de Academie iets maken en je moest een gesprek met ze hebben. Ja. Nou, dus je had een, een tamelijk uitgebreide toelatingsprocedure. En dan was, was het, het systeem van... Nou ja, we zaten met drie docenten. Als je iemand heel goed vond, gaf je een dubbele plus achter zijn naam. Top, die moet komen. Okay. Geen discussie ja, ja. Plus, oké. Okay. Plus, minus. nou mocht er dat te weinig zijn, dan dan zou, dan zou het nog kunnen. minus ja, ja. min, waar. Min, ja. Nou, toen heeft iemand, een van mijn collega's heeft dat... Gevolgd, die studenten. Op basis van ja, de ja, ja, eerste aanname of iemand goed of slecht was. Ja. Ten eerste aan het eind van het eerste jaar. Het bekende jaar, waar, ja. waar al beslist wordt, jij mag door of niet. En ook tot het eindexamen. Ja, ja precies. Fantastisch. heel goed onderzoek. Ja. Geen taal aanvast te Nee, had niks met elkaar te maken. Praktisch niks. Nou, dat is interessant. want daar, Ik had het met Brit... Uh, uh, Wijnmalen heb ik een eerdere podcast opgenomen. Mm. Zij is de Propedage coördinator bij ons op school. En ik vroeg mm. ook aan haar... Van, eh, hoe uh, herken je een goede student als hij ja. bij ons aan de deur staat? Zij zei, herken je niet. Ja. is gewoon niet te zeggen. Ja. Sommige mensen die worden slecht uh, gedurende... Of die ja. lijken veelbelovend en blijken niks te presteren. En anderen die blijken ja. ineens op te bloeien na twee jaar of zo. Weet je, die, die, die lopen ja. eens een keer stage en zien het licht. Ja, ja. Nou, dat is het. Ja. Ja. Dus het, het, het is een, een, een sterk argument voor het aannemen van studenten... en kijken wat er gebeurt onderweg. En dus ze zou ook gewoon het random mensen kunnen aannemen... of is dat dan te lullig? Ja, ik weet het ja ze moeten wel willen. Ja, ja, ja, ja. Je moet niet met een schep, ja, schep netje de straat op gaan. Maar, nee, maar ik bedoel, ze, doen toch, ze komen toch aanmelden, ze zich ja. aanmelden, dan willen ja. ze toch? Ja, ja, ik, weet niet, ik, ik, ik, ik weet niet of daar een, een vaag basic nee. iets moet zijn waar, waarbij je zegt van, nou dat moet tenminste volgens mij zie je dat bij de toneelacademie zie je dat ook veel heel veel bekende hmm. uh, uh, acteurs ja. zijn niet toegelaten ja. en die zijn op een andere manier zijn ja. dat nu bekende ja. acteurs ja. Ja. Ja. Er, er zijn, er zijn tenminste één uitzondering en dat is conservatorium oh ja ja. Dan kom je niet binnen met ik heb gisteren een gitaar gekocht, dan ga ik bij het maar nee, nee, maar dat kan je ook wel horen, hè? Oh ja, maar dat, dat is ook wel een, een, een, een bepaalde manier, een, een treurige constatering. Dat de cultuur in Nederland daar genoegen mee neemt. Dus dat, dat iemand wel in zijn vrije tijd, want op scholen wordt dat niet gedaan. Ja. Iemand in zijn vrije tijd, naar de muziekschool, en weet ik veel wat, allemaal dingen aan het onderzoeken in de muziek. Er wordt op school helemaal niks aan gedaan. Of al een keer op het trommeltje slaan, maar daar houdt het mee op. Ja, misschien denigeer ik het uh, ja, een beetje. Maar, uh, dus dat is, dat is de praktijk. Terwijl op middelbare school wel over het algemeen tekenonderwijs gegeven wordt. Ja. En het resultaat daarvan is dus dat een conservatorium kan zeggen... Nou ja, als jij dat stukje van Paganini niet even op je viool kan ramen, kan rammen... dan heb je hier niks te zoeken. Maar is, dat niet, is het conservatorium niet... Hetzelfde als honderd jaar geleden. En zijn de academies... en dat soort opleidingen... heel erg veranderd? Is beeld en de kunst niet enorm veranderd? Ik bedoel, als je kijkt naar de academia's... in Italië... waar we heen gingen, dat waren gewoon schilderscholen. Leren je ambacht. leerden die verven. Dat is niet een, een plek waar je conceptueel leert nee. denken. Waar je... ja, nu waarschijnlijk wel overal hoor. Maar het is ja. nu een beetje doorgeslagen... aan de andere kant. Maar... Um... Uh, nee, maar het, het gaat dus wel over... Even terzijde hoor, want ik wil er verder niet zo, niet zo iets over zeggen. Maar nee. um, het is wel merkwaardig dat er dus uh, in de muziek... wel hele strikte voorwaarden gesteld wordt... wil jij op hoger beroepsonderwijs muziek gaan doen. Uh -huh. En bij de beeldende vakken, ja. nop. Ja. Ja. Kom maar binnen, want we gaan wel zien. Ja, maar dat verschil met muziek tussen echt de top... en wat daaronder zit, dat is ook wel echt hoorbaar... Het is ook vooral technisch. Ja, ja, eerst, het is heel technisch. Het is technisch heel erg goed zijn, en wat dat betreft. Het is bijna in de Japanse perfectionisme, ja. toch? Kom je dan op en aan. dan hoop je later dat ja. dat naar persoonlijkheid toe gaat. Ja, dat, dat, maar goed, dat is een ja, hele andere precies. verhaal. Daar ben ik niet deskundig in. Nee. Maar um, in het algemeen, in, in, in, in, in, in beeldende dingen... is het een, een, een langdurig proces van ervaring, ja. toch? Hey, Diek, bestaan er dingen? Deze vraag kreeg ik van een collega van me. Besta we zijn op zoek, hè, omdat we, uh, we zitten natuurlijk in digitaal ontwerponderwijs, dus dingen veranderen. Mm -hmm. Weet je, technieken vervangen, apparaten zijn over twee jaar, bestaan die niet meer. Uh, dus waar wij altijd naar op zoek zijn, zijn bepaalde principes die wat langer meegaan. Mm -hmm. Bestaat er zoiets, tijdloze principes, als het gaat over vorm? Zijn er principes die, die, die blijven? Die... Hmm. Universeel. Nou, universeel lijkt me niet, en ik denk dat het heel veel cultureel bepaalt natuurlijk, maar. Ik ben overtuigd van wel. Oh, kijk. Maar wat dat precies is, kan ik weer niet aanduiden. Oké. Okay. Uh, de link naar muziek is, is, is, is uh, te makkelijk om, da om daaraan voorbij te gaan. Maar je kunt allerlei dingen doen op een muziekinstrument. Uh -huh. Onder het mom van, kijk mij eens. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Expressie of uh, uh -huh. een gevoelsuiting of whatever. Maar tot op de dag van vandaag blijft eigenlijk de appreciatie voor kunst, voor, voor muziek... toch voornamelijk gebaseerd op de klassieke... Ja, ja, maar dat is eigenlijk... Dus onder, er zitten een bepaald soort... Verhoudingen. Ja, eigenlijk. het zijn verhoudingen. Dus een, een schoonheidsideaal is te veel gezegd, maar iets wat goed klinkt blijkt uit die elementen te bestaan. Ja. En dan kun je dissonant, je kunt dwars gaan liggen, je kunt je gitaar vals gaan stemmen, je kunt allerlei dingen gaan doen om oh, de zaak op scherp te stellen. ja. ja. Maar dan kunnen ook wel wat verschillen per cultuur. Maar ja, ja, in principe je kunt een kwarton ertussen ja, hebben en ja. al die dingen. Je kunt gaan schuiven. Je kunt je, kunt, je, kunt je, je snaar zo diep ja, gaan doen. Maar ja. whatever. Er zijn allemaal mogelijkheden. Het is natuurlijk oneindig mogelijk. Maar wil het effectief zijn ja. voor de toeschouwer, of de hoorder, ja, ja. dan dient daar toch iets onder te liggen wat dat precies. een of andere vorm begrijpelijk maakt, of letterlijk, hè, je kan het grijpen, je, kan, je hebt er houvast aan. Ja. En op de dag van vandaag is dus de atonale muziek, hè, mm -hmm. wat ze dan volgens mij piepenknoor muziek noemen, ja. buitengewoon moeilijk te verteren omdat er ja. een enorme onvoorspelbaarheid in die tijdlijn zit. Hè, want dat is natuurlijk het probleem van muziek, of ook de, ook de kwaliteit van muziek, dat, het, ja. dat, je, dat je meeneemt in de tijd en bij een kunstwerk heb je bang, je kijkt ernaar... of een website, of, weet ik wat er, of een grafische vormgeving... en je, onmiddellijk heb je het hele zootje in ja. één keer in je blikveld. Ja. En dan is natuurlijk toch de vraag... hoe is dat blikveld, wat je voor je kop krijgt, georganiseerd? Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik weet wel... die atonale muziek, dat is, dat is lastig... maar ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, je kreeg op een gegeven moment in de jaren tachtig... vanuit die punkstroming, echt een soort van noise-stroming... Ja. En toen ik dat voor het eerst hoorde... dat ik yeah, wat een Harry. Ongelooflijk. Hoe kan je hiernaar luisteren? Ja. En dat had ik ook met bijvoorbeeld... toen ik voor het eerst de Dead Kennedys hoorde... was ik echt... Ja. Ik was in shock. Ja. Wat een lawaai hadden ja. die uit hun gitaren. Ja. Maar toen... Als je dat dan nu terugluistert, dat is gewoon vriendelijke popmuziek geworden. <laughs> ja, ja. Dus het kan wel. In ja, de het zeker kan. Met dissonanten. Ja, en met, en uh, een enorme herrie, ja. ja, vals, whatever. Ja, ja, ja. Maar, uh, en dan kom je weer helemaal terug op het hele verhaal van het ambacht en, en, en de wetten van. Vorm en, en, ja. en, en, en uh, klank. En, uh, bedoel, je hebt gulden sneden in, in de... Ja, ja, ja, precies. En die de, verhoudingen. En, verhoudingen en kleurcontrasten en hele meekmaken. Dat zijn allemaal dingen waar je uh, studieus ah, ja. mee bezig kan zijn. En die muziek heb je toonladders en harmonie leren. Maar desondanks kun je iets teweeg brengen... wat in eerste plaats natuurlijk buitengewoon verwarrend is... Zoals ook het ...cubisme, zeg maar, verwarrend was. En na tien jaar, twintig jaar... ...denk je, nou, oh, we nou er al al te druk te over gemaakt. maken. Theedoeken zien er zo uit, toch? <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Dus er zit ook een bepaald soort... ...en dat is wel het leuke van... ...van, van, van deze fenomenen... ...dat je eerst eh, niet weet waar je het zoeken moet... ...en ja. daarna na een paar jaar... Eh, nou, wat jij met die punkmuziek hebt... Nou, is, ...is het ingedaald. Ja, ja. Ja. <laughs> en dan zakt het langzamerhand... ...en dan is het gevaar eraf... Ja. Uh, er zijn meer bands die zo spelen en, uh, en op een gegeven moment ga je het gewoon fantastisch vinden ja, ja. Juist, ja. juist, om die eigenschappen van het valse en herrie en in die muur die op je ja, afkomt ja, ja. En, en, en bijna ondoordringbaar wordt ja. en dan vind je dat fantastisch maar dus dat, dat, dat is dan geweldig dat daar een kwaliteit toegevoegd is ja. ook in maar eigenlijk als je het stiekem toch kijkt ja. he, ook die muziek de ja. uh, Sex Pistols was ja. eigenlijk gewoon Rock roll, Twee, drie akkoorden. Drie akkoorden, maar die, het waren ook gewoon akkoorden. Nee. Uh, het is toch allemaal die harmonie. Het is toch die verhoudingen, ja. wiskundige verhoudingen. Dus daar moet je, zou je dan... Als je kijkt, oké, okay, dus... Verhoudingen zijn dingen die we kunnen leren. Proportie, die, dat blijft. Dingen ja. als kleur. Vraagde kleur. Kleur is natuurlijk ook een, een beetje wiskundig. Ja. Het, uh... Kun je heel veel stukken, kun je dat... Ja. kwantificeren. Ja. Uh, en daar kan je als student een tijd in verwijlen, om het zo oude wets maar te noemen. Maar je kunt daar uh, mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar dat zal bijzonder weinig opleveren als het alleen daarom gaat. Yeah. Dus uh, uh, je moet inderdaad uh, met een schop in, in een bad met ijsklontjes flikken. Ja, ja, dus je, je moet kijken. die principes wel een beetje kennen, maar lalalala, gaan we meteen aan het werk. Gaan ja, en, het werk. En, en, en, en, en, maar het ligt aan de opleiding of dat... Daar in, in, in die hoek gaat zitten en een ander deel van de opleiding het contrast daar plaatsvindt, waardoor je hoopt op de symbiose ergens. Nou ja, of het kan natuurlijk ook binnen een vak hè, dat je dat doet. Ja, dat kan okay. op zich Oké, ja. ja. okay. ja, nou, er kijk, bestaan dus universele uh, principes, maar die zijn een beetje op de natuur en op de wiskunde ja, gebaseerd. Ja, en. en, en uh, uh, verder universele uh, nee. principes van schoonheid of zo, of van de, kwaliteit. Ja, er bijna niet aan te duiden, tenzij jij zelf daar. Als docent hè, um, het voorbeeld in geeft. Want ik vroeg het me wel eens af, ik heb, ben toen in 1999 volgens mij afgestudeerd mm. en ik kreeg best een hoog cijfer voor me afstuderen, mm. voor dat werk wat ik toen had gemaakt. Als ik dat werk in 1989 of 1979 of in mm. 2009 had gehaald, was ja. het dan ook een hoog cijfer? Of waar, waar, dus is het in die, als je kijkt, verandert kwaliteit op die manier? de cijfers Mogelijk. die het heeft. Mogelijk. Het, het niet uitsluiten, omdat ik... Uh, daar nooit over nagedacht heb. Oké, okay. ja, nou ja. <laughs> <laughs> Ik kwam er ook ineens op. Ja. Uh, nou ja, het gedonde weer. Als, als ik... Uh, um, om dat ding van jou maar te noemen. Uh, een afstudeercijfer zou idealiter bestaan uit... een student heeft zich ergens in verdiept... en in, in, in een gebied terecht terechtgekomen wat hij niet kent. Uh -huh. En daar heeft hij zodanig in gerommeld en gerotzooid en gedaan, keuzes gemaakt, dat hij tot dingen gekomen is waar hij zelf niet bedacht had dat hij het zou kunnen. Mm -hmm. En dat hij in zich uh, allerlei um, gebieden, niet alleen technisch, maar ook emotioneel of conceptueel, of, uh, zichzelf overstijgt. Mm. En ik van, dat die student zelf denkt van, wauw. Ik wist niet dat ik het in me had. Yeah. <laughs> dus, dus dat soort ontwikkeling... Uh -huh. hè, die, die, die, die, uh, om de Chinese maar eens bij te halen... die grote sprong voorwaarts... Yeah. Hè, uh, dat vonden wij zeer belangrijk... als een yeah. Dus Het heeft te maken met, met eigen wijsheid... met, met eigen zinnigheid... Met, met op je eigen benen staan... met je keuzes kunnen maken... met je uh, zelfvertrouwen... met... Uh, uh, opvoedkundig gezien, hoe, hoe lullig het ook klinkt... vonden wij het leukste als iemand bleu binnenkwam... en met een grote wek naar buiten ging. Ja, ja, ja. Vol overtuiging van ik, ik ben er. Ik, mm -hmm. heb iets, ik, ik, ik heb iets verworven. Ik, ja, ja, ja. Ik, ik weet nu beter hoe ik in de wereld sta. Ja, ja, ja. En ik heb nu beter... Uh, mijn verhouding tot de wereld is nu voor mezelf helderder geworden. Of zoiets. Dus dat zou ook het doel van een student moeten zijn? Ja. Er ja. zit, zit een, uh, uh, afgezien van, van alle theoretische en praktische vakken die je hebt, hoop je op een soort mentale ontwikkeling, of psychologische ontwikkeling, hoe je het noemen wil: dat iemand in die beperkte periode van vier jaar van de academie afgaat of van de hogeschool, en voor zichzelf kan zeggen: wow. Ik, ik heb, ik, ik, ik, vier jaar geleden had ik niet kunnen voorstellen hoe ik nu ben. Ja. Dat heeft natuurlijk ook iets te maken buiten de hele opleiding. om, Want je komt eerst misschien op kamers te wonen en je weet hoe je een eitje moet bakken. En, en, en nou ja... Je wordt regelmatig bezopen en je wordt verliefd en weet ik al niet wat. Dus er is ook natuurlijk het soort adolescentieontwikkeling. Zeker, ja, ja. Je gaat daar parallel in. En, ja. en nou ja dat, dat is hartstikke tof. Ja, ja. Was ik nou maar zo? Ja, dat is een deel van, van het hele proces. Ja, het, hoort het hoort er ja. absoluut bij. Ja. En, en een, een van, de, van de nare dingen van allerlei opeenvolgende regeringen is. Uh, studenten moeten steeds meer betalen van hun studie. Ze mogen er kort over doen. Ze worden per jaar echt afgerekend of ze ja. nog door mogen. Ja. Studieschuld. En dat maakt het hele uh, uh, studeren uh, tot, tot een tamelijk killvak vak, kille beroepsgroep. Uh, om het zo snel en effectief mogelijk te doen. Ja, ja. Dat nee, is in mijn tijd net wel anders. Ja, ja maar ja, voor jouw tijd nog veel erger. Veel, ja, we konden het en, en in de 19e ja. eeuw kon je even een student zijn. Uh, ja. uh, uh, en je betaalde de leveranciers gewoon niet omdat je student was. Weet je? Ja, ja, ja. Dat is een van nou, arrogantie, maar geweldig. Maar uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat vroeger uh, studenten ook deelnamen aan, aan, aan uh, uh, uh, studententijdschriftjes of, of, of uh, debatinggroepen, uh, uh, allerlei andere dingen buiten. Uh, het curriculum en de lessen en de uh, colleges om... in, in, in een soort... Ja, ja, het gebeurt nog steeds wel. Ja, maar, maar uh, uh, het, het is, is moeilijker. Met, ja, ja. Nou, je in, kan er niet zoveel uh, tijd in stoppen... dat het je een jaar van je studie kost. ja nou, Sommigen doen het des, des, desnoods nog. Ja. Want uh, uh, zeker in, in, in de klassieke... Uh, uh, laat maar zeggen begin-20e eeuwse opvatting van studeren... bouw je ook een netwerk op. Ja. En dat doe je buiten... Ja. Ja, maar dat is veel professioneler en efficiënter geworden. Ja. Dus een netwerk moet nuttig zijn ja. in plaats van algemeen. Terwijl ik denk in je studenten ja, dat je toch juist een lekker breed netwerk moet ja. bouwen in plaats van al meteen ja. heel erg gefocust. Ja. En, en, en, en het leven leren omarmen, dat, dat wordt toch wel een beetje kort gesloten nu. Oh, het valt mee hoor. Nou, de studenten moeten een baantje maar hebben. Maar het, het is wel waar. Moet een baantje erbij hebben. vaker in de kroeg, heb ik het idee. Ja, maar dat is jouw karakter hè? Ik had toch het idee dat het ook meer van mijn collega's studenten... maar misschien is dat helemaal niet waar. Ik zat met een bepaald nou, groepje. Echt, een, een flink groepje, hoor. <laughs> ja. ja. ja. Nee, maar, maar die anderen deden misschien andere dingen. Die waren met elkaar postteels aan het ruilen, wat ook heel ja. leuk kan zijn. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Het gaat wel om dat je buiten het stramien van, van, van uh, het van ja. Maar ja, wat, wat ik iets, ook wat ...iets mogelijk is. Iedereen ging uit huis, toch? Er waren weinig ja. studenten, medestudenten van mij die bij hun ouders woonden. Ja. Nee, maar Tegenwoordig... noem maar die studieschuld die je opbouwt. Tegenwoordig wordt iedereen thuis. Ja. Echt een verschil. Ja, ja. ja. En, en dat is, dat is armoede. Nee. Vind, Vind ik wel, ja, ja, ja, ja. Dat is zo. Maar goed, dat is, ja. uh, dat is misschien een romantische. Uh, ja, en aan de andere kant ja. is het misschien ook weer rijkdom, want ouders zijn blijkbaar toffer geworden. Ik had echt een noodzaak om weg te gaan. Ja, ja, ja. ja. Ik kon niet thuis nee. blijven, onmogelijk. Nee. Ja. Nou, dat is toch te gek als dat wel kan, op zich. Als je, als je in een prettige omgeving zit waar je niet weg wil, nou, ja. nou dan gun ik eigenlijk iedereen ja, wel. Er zitten ook, ik heb wel schrijnende dingen meegemaakt als student, hoor. Ja, ja, Ouders tuurlijk. gescheiden, zij moesten zorgen voor uh, ja. kindertjes, uh, ja. oudste broertje dit en die en dat, en een moeder met kanker. En, uh, nou ja, goed, dat heb je natuurlijk ook nog steeds, ja, ja. dat soort ellende blijft, ja. ja. Dus ja. het is niet altijd dat ze uit, uit vrolijkheid thuis blijven en gemakkelijk. Nee, ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, maar ik heb het idee dat het een groot, als, ik, ja, het als ik kijk naar je verwende kindjes ja, ja, bij mij op school... Die ja, ja. blijven gewoon lekker thuis. Ja. Dat vind ik opvallend. Want dat had ik niet. Ja. Ik was ook een verwend kindje. Maar ik ja. maar je je ben je niet thuis. thuis. <laughs> nee, maar goed, maar dan, dan kom je weer terug eigenlijk hè, met een omwegje op, op het hele kwaliteitsprincipe. Ja. Uh, ik denk dat dat... Uh, uh, kwaliteit zeer gebaat is met, met, met eigen wijsheid en, en een bepaald soort enthousiasme. Yeah. En het enthousiasme kan ook wel naïviteit zijn. Uh -huh. Maar uh, als je niet ergens enthousiast voor bent, dan, dan, dan, dan uh, loop je nooit uit de rails en dan kom je nooit buiten het spoor. Ja, zo, dus je, je, je moet echt uh, uh, bijna elke keer als ik een nieuw werk begin, heb ik wel een plan. Ik heb daarover over nagedacht tijdens de uitvoering daarvan verandert het hele zootje. Ja, ja, ja. En als ik dat niet, niet mezelf gun, dan heb ik geen goed werk gemaakt. Oké, okay, ja, dus dat, ja, dat enthousiasme, dat is waarschijnlijk gewoon een noodzaak. Een ja, broer. je moet, je moet, je moet dus die onnozel die ergens instappen ja, ja. en dat met grote overgave doen. Okay. Hey, en docenten, wat is een goede docent? Ja, ja dat <lacht> weet ik. Dan zit ik hier, wat denk je? Ik kom niet voor niks hier het gesprek <lacht> met je voeren. <lacht> Maar omschrijven is... Nee, weet ik niet. Nee, Waar moet, moet een docent dan voldoen? Je geeft net uh, aan een student... die moet leergierig ja, zijn... Ja, en misschien naïef uh, erin zijn. Ja. Er, uh, ja. uh, misschien een docent ook. Oké. Okay. Um, ja, je ja, hebt gemakzuchtig... klinkt dat, maar... Um, ik heb... Uh, grote... Uh, bewondering sowieso voor, voor mensen die gaan studeren. Dat ze dat, dat, dat aangaan. Mm -hmm. Zeker in die beeldende vakken. Dat is een, een heel moeilijk iets. Mm -hmm. Want iets maken wat er niet is, is moeilijk. Dat ja, ja. uh, is juist wel tof, toch? Ja. Oh, dus, wow, er was niks en nu is er iets. Ja, dat, dat, dat is mijn, mijn reden waarom graag. ik nog steeds dingen maak. Ja, precies. Ja. Maar in een opleiding, als je iets maakt en je legt het voor aan een docent... Mm -hmm. dan leg je elke keer je ziel... ...op tafel. Dat is wat anders dan dat jij een boek gestudeerd hebt... ...en een uittreksel gemaakt hebt... ...en daar een verslag over geschreven hebt... ...en dat, uh, dat presenteert als... ...dit is mijn uh, visie over dit boek. Okay. Uh, dus uh, dat, dat, dat, dat is neutraler. Dus uh, bijna ja. altijd als je beeldend werkt... Ja. ...heeft dat... ...heel Creërend. sterke... misschien ja. niet eens beeldend ja. creëren. Creëren heeft maakt, heel sterk ja. te maken van... Ja, dit, ...dit ben ik en ik geef dit nu bloot... Ja. En daar komt in een opleiding per definitie kritiek op. Yeah, yeah. Want daar is de opleiding op gebaseerd. Wat yeah. je geen kritiek geeft, is het geen opleiding. Nee. Uh, ik, ik hoop dat ik... Uh, uh, maar dat, dat is mijn persoonlijkheid ook... dat ik een, een, een die kritiek een, een goede mix vond van... Uh, hard zijn, ironisch, cynisch soms... En, uh, uh, en empathisch. Ja, ja, ja, dus die empathie is wel echt belangrijk. Ik vind empathie een, een, een voorwaarde... Yeah. om ook niet zozeer week te zijn... maar wel in te kunnen schatten... Wat er aan dat ding vooraf gegaan is. Dus is empathie misschien een voorwaarde. en die ja. andere dingen zijn dan een persoonlijkheid. Dus, ja, als je, als je, denk dus wel. kan je dan een cynische laag ja. af en toe overheen ja. leggen. maar dat is echt iets persoonlijks. Ja. Sommige mensen zullen dat nooit doen. Nee. Anderen zullen vriendelijk zijn. Ja. of wat voorzichtiger. of een ja. hart zou ook een persoonlijk ding ja. kunnen zijn. Maar ja. die empathie is essentieel. Ja, ja ik denk empathie is en, en dat empathie essentieel is. en dat houdt ook, uh, uh, hopelijk denk ik. Uh, Um, het, uh, het risico van macht tegen. Hm. Een docent is machtig. Oké, okay, ja. Yeah. En als je niet genoeg empathie hebt... dan kan dat aspect van macht... een gevaarlijke kick vormen voor oh, een docent. Ja. Oh, wauw. Daar had ik er nooit naar gekeken. Maar inderdaad, dat zou kunnen. Ik, ik heb de docenten zeker in Eindhoven meegemaakt. Die waren, die waren bot. Ja, ja. bot. Bot, bot. Ja, ja. Dus niet bot om eventjes een soort conflict... waardoor de studenten denken van, hé, hey, ik, ik heb een inzicht. Ja, hè, van ja. Bot. Hè? Um, en die, die profileerden zich ook naar, naar andere docenten. Hè? Want, uh, alsof zij... Maar oh, iets hoger stonden. Ja, ja, ja, dan krijg je dus een soort arrogantie. Ja, ja. En uh, ik, heb daar, ik heb daar geen aanleg voor, nee. hoop ik. En uh, ik, ik zag het om me heen dat, dat, dat een paar docenten dat, uh, ja, nou, ik weet niet of ze dat zelf herkenden als zodanig, maar uh, het schijnbaar prettig vonden om af en toe iemand gewoon even flink weg te zetten. Ja, oké. Oké. Dus daar moet je voor waken. Je ja, ik, ik, ja. Denk, ik denk dat dat... dat, dat uh, en, en, en daarom vind ik ook het zo belangrijk... dat een docent zelf ook blijft werken. Mm -hmm. Oké, okay. ja. Yeah. Uh, om voortdurend zelf... van die berg af te tuimelen... en in, in het ravijn... op handen en voeten naar boven te kruipen... om je eigen werkstuk... waar je mee bezig bent. Okay. Met alle twijfels en alle gedonderen. Alles, wat ben ik aan het doen? Hoe komt dit? Okay. En, en heb je eindelijk iets bereikt... En uh, dan heb je het staan en dan ben je zelf even blij. Maar ik hoef niet meer die blijheid die ik met het product heb... naar iemand toe te brengen en zeggen, wat vind je daarvan? Is het goed? Ja. ja, ja, ja, ja. En die zegt dan, ah... Maar nou, dat is... Want ik weet nog wel, want ik vond het op zich als student ook wel prettig... dat ik te horen kreeg, nou, het is toch mm. niet af. Mm. Kijk, ja. wanneer is iets af? Dat vind ja. ik de, misschien wel de moeilijkste vraag. Mm. Ja. Wanneer is een, je bent met een kunstwerk bezig. Ja. Superveel detail zit erin vaak bij ja. jou. Wanneer ja. is het af? Ja. Waarom bepaal je bij een tekening... Ik zet hier nog een ja. krabbeltje. Dit is het laatste krabbeltje. Weet ik niet. Weet ik niet. Instinct. Nee. Oké. Okay. Um, onze fameuze Karel Appel. Ja. Die niet zo heel veel te vertellen had... Maar uh, hij had ooit een interview met Ischemeijer. Voor ja. de jongeren die weten nog wie dat was. Ja. Uh, en hij rookte niet, en hij dronk niet. Hè? Okay. Hij had een uh, goede werkdiscipline. Ja, ja, ja. Een harde werker. Ja. Over de kwaliteit van zijn werk kun je, kun je over discussiëren. Nou, ik vind het fantastisch, om. ik hou ja. van mijn goed. Okay. Ja. Ja. Ja. En dan kwam hij s'morgens om 9 uur zijn atelier binnen. Nadat hij s'avonds gestopt was. Ja, ja, ja. En dan ging je je stoel pakken en dan ging je een uur naar zijn werk kijken okay. in een stil atelier, zonder muziek, zonder sigaretten, zonder drank. Ja. Zitten. En, ja. Ik keek mijn werk af. Oké. Okay. En dat vond ik zo'n goede opmerking. Ja. Het is dat je je met een enorme passie en gedrevenheid Zeker hij, hè? Ja, ja, ja, dan, dan, dan. ja, ja, ja. Een, een hele merkwaardige intelligentie had hij, hoor. Oké, okay, yeah. Want wat ik zei, een intelligentie om te stoppen. Ook, mm -hmm. dat, en waar dat gebaseerd is, is niet rationeel. Ja. Yeah. Maar een bepaald soort intelligentie zou je bijna superrationeel kunnen noemen. Yeah. Of verstijgend rationeel. Zen. Oké, okay, yeah, yeah, yeah. <laughs> eh, Stoppen, wachten. Ja. Yeah. En dan heeft hij ze dus een dag later geeft hij zich de tijd, uur, zegt hij, of langer... om in de stoel te zitten en naar te kijken. Ja, ja, Het is wel een tip, die geef ik ook wel aan studenten. Kijk er volgende dag nog eens even naar. Ja. Niet de hele nacht doorgaan. Maar hoe kijken? Dat is de vraag. Ja. Dan kom je niet zo goed achter bij hem... Okay. omdat het generationeel mens is. Nee. Als je een uur voor je eigen werk gaat kijken... waar de verf nog helemaal nat van is... Waar ja. je, eh, als je impulsief bent... Opstrengt en nog een kwast pakt. Ah, dat moet godverdomme... Nee, maar ...helemaal precies anders. Precies bij appel heb ik juist me altijd afgevraagd... ...wanneer is het af? Ja. Hoe bepaalde die man dat het ja. af was? Want het ja. zijn gewoon een heel doek... ...helemaal vol met klodders. Ja. Dikke klodders, dure verf. Nou. <laughs> waarom niet nog een klodder? Ja. Waarom was dat de allerlaatste klodder? Ja. Ja. Waarom? Ik ja. weet het nooit. Nou, ik denk dat het dat een, dat een zeer gevoelig instinct is. ja. Uh, ...het goede van hem, die, die zie je misschien niet, heeft hij weggegooid. Maar je kunt de dingen, zeker als je, in zo nat in nat, hè, zo noemen ze dat. Hè, dus ja. echt bang eroverheen en nog maar een vette laag erover. Ja. En geen geduld om uh, op adem te komen. Um, dat je dan op de toppen van je, van je, van je, van je, van je gevoeligheid zit, waar, waar iets goed en fout gaat. Ja. En... Misschien heeft het misschien ook wel met een soort fysieke vermoeidheid te maken, maar ook met een soort mentale vermoeidheid. En nou, als ik nou verder ga, dan maak ik keuzes mm. die gebaseerd zijn op vermoeidheid. Yeah. En dan gaat het fout. Of dan wordt het iets anders. Je moet op de top van die, yeah. die... ademhalen en alles uit je handen laten vallen. Zo, Denk het. ik? Het zou kunnen, het kan natuurlijk ook zijn. En het is niet rationeel. Het is vijf maar... uur. En het is klaar, Stoppen. ik ga naar huis, de deadline is... Kan ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hoe cares? <laughs> <Ja>. <laughs> dus dus, dus uh, uh, uh, it, wat het ook altijd om gaat, als uh, we over kwaliteit hebben. Kwaliteit heeft niks te maken met tijd. Nee. Er is geen flikker ermee te maken. Nee, nee, nee. Kwaliteit heeft niets te maken met, met hoe lang je met iets bezig bent. Wat voor materiaal je gebruikt hebt. Hoe moeilijk iets is. Oh, ja. of, uh, nee. Hoe, als je meer tijd hebt, is het... Ik vond het mooi, er was ooit een... Uh, um, uh, iemand die had de, aan de website van uh, het Rijksmuseum gewerkt. Mm. En ze zei, er was niet zozeer een tijdsdruk. dat was een mm. kwaliteitsdruk. Het mm. ja. was ja. niet een druk om mm. het snel af te hebben. het nee, nee, nee, was een druk moet... om het goed, goed af te, te hebben. Ja. Ja. Uh, je kent die bekende parabel wel van, van, van de Chinese schilder. Uh, ik weet het niet meer letterlijk, maar bekending. Bromsten beste Chinese schilder kreeg van de keizer een opdracht om favoriete meer met berg op de achtergrond geschilderd te krijgen door die beroemde schilder. Ja. ja. Nou, ja, dat ja, wil ik wel doen. Maar ik wil een jaar de tijd hebben. Nou, is goed. Ja. Dus na een jaar komt die keizer met heel veel gevolg naar dat meer toe, waar is het atelier van die beroemde schilder. <laughs> en nou, ik kom mijn schilderij ophalen. Oh, wacht even. Ik pak een vel papier en tja, chop, chop, chop, chop, Schilder dat in één keer. Dat landschap erop. Godverdomme, jij vuilak. Heb je een jaar lang van mijn geld gekregen? En nou, dan doe je dat in feite niet? Nou, ja, ik heb je al een jaar lang voor nodig gehad. Ja, je jij zit te kijken. Maar ja, ja, dat is weer waar. Ja, doe het er niet toe. Maar, maar uh, uh, dat, het is wel zo'n anekdote die, die, die, die, die extreme vorm kenbaar maakt. Ja, het heeft met visie, het heeft met... met, met uh, ja, maar zeker contemplatie te maken. Waar jij kwaliteit op baseert, wat jij kwaliteit vindt... En, en hoe je dat op een gegeven moment tot stand brengt. Hm? Zoiets. Oké. Okay. Ik ben er geen wijzer van geworden. Nee, maar nee, staat wel leuk op tekenen. Ja, zeker. <laughs> hey, boy, hey uh, Diek, Ik ben door mijn uh, vragen heen. Heb jij nog iets wat je wilt vertellen? <laughs> nee, deze anekdote. <laughs> Heel <boy. laughs> mooi. Samen moest op de duurven. <laughs> hey, fantastisch. Dank je wel, Diek. Mm, okay. Dit was aflevering 12 van The Good, The Bad and The Interesting. Waarin ik sprak met Diek Kubbe, mijn vroegere docent. Als je op deze podcast wil reageren en als je weet hoe je mijn naam schrijft... dan kan je me mailen op wassilis.nl. Je kan me natuurlijk ook altijd via Twitter twitteren op at Als je deze podcast wil blijven volgen, dan kan dat via iTunes. Dan is dat programma toch nog ergens goed voor. Volgende keer spreek ik met iemand anders, maar ik heb nog geen idee wie dat gaat zijn.